10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een sloot bij het Zeeuwse Koude Kerken zijn explosieven gevonden... die mogelijk verband houden met de ontploffing van een caisson bij Ritem. Volgens de politie kwamen uit het onderzoek aanwijzingen naar voren... dat er in de sloot explosieven lagen. Duikers van de marine haalden ze vandaag naar boven. Ze worden later vernietigd. Vorig jaar september ontplofte de caisson op het strand bij Vlissingen... met een enorme knal. De politie hield in januari twee verdachten aan... Die verklaarde tijdens de rechtszaak dat de ontploffing een ongelukje was. De twee verzamelden spullen uit de oorlog, waaronder munitie. Toen ze een emmer kruid wilden verbranden bij de Kesson ging het mis. Of de twee mannen ook verantwoordelijk zijn voor de explosieven bij Koude Kerken, wilde de politie niet bevestigen. De Raad van State is kritisch over het plan van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... om werkgevers een eenmalige heffing te laten betalen... over inkomens boven de 150.000 euro...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 In de Noord-Ierse stad Londonderry heeft de drager van de Olympische Vlam... haar route moeten verleggen wegens rellen. Zo'n 200 aanhangers van de IRA raakten er slaags met de politie. Het was de bedoeling dat de vlammendraagster door het centrum van de stad zou lopen. IRA-aanhangers hadden zich langs de route verzameld... en drongen door de afzetting bij het gemeentehuis heen. Ze zijn boos omdat de politie de afgelopen tijd... vermoedelijke IRA-sympathisanten heeft opgepakt... om narigheden tijdens de fakkeltocht te voorkomen. Eén betoger is aangehouden. Het weer, vannacht vrijwel overal droog en kans op mist. Morgen overdag zon en wolken en in het oosten kans op een bui. Dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. De N34 om een richting Hardenberg is bij Hardenberg in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinsheelparket.nl slash Monta. Topsport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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, dames en heren. Het aftellen is echt begonnen. Vanmiddag kwam het Nederlands alftal aan in Polen, waar het de komende weken haar thuisbasis heeft. De ontvangst werd op passende wijze opgeluisterd door een Pools kinderkoortje. Heep, Holland, heep. Zo klonk dat. Voor het Nederlands zelf moet het allemaal nog gaan beginnen natuurlijk. Voor Aranska Rus is het klaar. Of Roland Gros verloor ze in de vierde ronde van Kaya Kanepi uit Estland. Gaan we zo direct meteen over praten. Nee, die is uit. Kanepi wint. Ze verslaat Aranska Rus met 6-1, 4-6 en 6-0. Ja, zometeen meer over de laatste Nederlandse deelnemer op Roland Gros. En we hopen natuurlijk ook op een reactie van Rus zelf. Vooruitkijkend naar het EK blikken we terug op toernooien uit het verleden... en dan vooral de incidenten die daar plaatsvonden. Vanavond keren we terug naar 1996, toen Edgar Davids uit de selectie werd gezet. Volgens Humberto Tan was het vooral een inschattingsfout van alle betrokkenen. Maar als je zo uh, licht bezonnen naar een EK of een WK gaat en het gaat net niet zoals het zou moeten gaan, heb je gewoon een probleem. Dat heeft wel, is wel gebleken. We praten ook over de sportgeschiedenis met studiogast Marcel Goethart. Voor andere tijden sport maakte hij een portret van Gerald Vanenburg. En daarin zoekt hij uit waarom de middenvelder nooit een wereldster werd. Tot 11 uur in de Lijn. Tja, Ranskerus is er dus niet in geslaagd om de laatste acht op Roland Gros te bereiken. Op het Franse Greffel verloor zijn drie sets van en Kanepi uit Estland 6-1, 4-6 en... 6-0, we gaan praten met Mark Brasser. Mark, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Uh, ja, het, het is een heel vreemde uitslag. 6-1 verliezen, 6-4 winnen en dan weer 6-0 verliezen. Vertel eens, wat zegt dat over deze partij? Nou, dat het in ieder geval een heel uh, wisselvallige partij was. Dat, dat, dat kun je wel zeggen. Uh, ja, de kenners, uh, we, we hebben net een beetje staan uh, analyseren... met een groepje tennisjournalisten hier... en we zijn er nog niet echt uit wat voor wedstrijd dit nou precies was. En, en wat je erover moet zeggen... buiten dat het uh, van beide speelsters niet heel constant was... dat het zeer wisselvallig was. Dat Rus in de eerste set, uh, daarin speelde Kanepi, moet ik zeggen... de eerste set nog wel redelijk. In ieder geval hoog tempo vanaf de baseline. Uh, Rus maakte in die eerste set, uh, als je naar de statistieken kijkt veel minder fouten dan de speelster uit, uit Estland... maar haalde heel weinig rendement uit, uh, uit haar eerste service. Nou, dat kan misschien komen door de omstandigheden. Zware baan, zware ballen. We hebben vandaag in het vrouwentennis gezien... dat er heel, heel veel speelsters waren die moeite hadden... met het binnenhalen van hun service games. Maar goed, ze werd in die eerste set werd ze overpowered. Ze kwam er eigenlijk niet aan te pas. Uh, breaks achter elkaar, 6-1 verlies. Toen kwam er de tweede set, uh, ja, waarin ze iets beter werd. Arans maar waarin het niveau van Kanepi duidelijk naar beneden ging. Het was... Niet heel erg goed. Van beide kanten. Heel wisselvallig al. Ja, en toen kwam er een derde set. Ja, en wat daarin gebeurde. Uh, uh, dat, dat weet ik nog steeds niet. Uh, Rus uh, kwam dus uit die, die tweede set. Die had ze gewonnen. Gaat dus met toch wel wat vertrouwen een derde set in. En wordt vervolgens in de eerste service game op love gebroken. Verliest de tweede service game. Of de, de service game van Kanepi. Verliest ze op love. Verliest vervolgens haar eigen service game weer op love. En komt 30-0 achter in de tweede service game van Kanepi. In die derde set. Ze verliest de eerste 14 punten verliezen in de, in de set. ja die, die was toen gespeeld, daar kwam ze niet meer overheen... en ze verloor ja. uiteindelijk, die, die, die derde set verloor ze met 6-0. Het, het, ja, het, het, bizar, en een ander woord heb ik er niet voor, zeker die derde set. Uh, ze had er zelf net op de persconferentie ook niet echt een verklaring voor... Uh, buiten het feit dat ze zei van, ja, Kanepi uh, bewoog goed aan het begin van die derde set... en die pakte de ballen stevig aan, maar goed, dan nog, 14 punten op een rij verlies als je net de tweede set hebt gewonnen en net weer het idee hebt... dat je weer een beetje in de wedstrijd zit en misschien wel het idee hebt... Dat dat je de partij kan gaan winnen, dat je naar de kwartfinales kan. Ja, uh, bizar nogmaals, Jeroen, ja, andere maar, woorden heb ik er niet voor. Aan haar mentaliteit ligt het niet, want dat zagen we bijvoorbeeld in de vorige partij uh, Stoïcijns. Of ja, sto zijn dat wel, maar gewoon niet. Het, het was niet goed. Het was gewoon niet goed. Ik, ik, dat is een constatering die we, die we moeten trekken. En dan is het, euh, nou ja, na de eerste twee sets is het natuurlijk raar... dat je denkt van, nou, het is niet goed. En toch, want ik had best nog wel het gevoel na die tweede set... nou, ze, ze, ze kan door naar de kwartfinales. Ja, ja en, en, en dan die derde set waarin ze slap begint fouten maakt... en Kaneepje er wel meteen bovenop zit. Ja, misschien is dat ook een beetje ja, ervaring... of misschien iets van concentratieverlies bij Russo. Van, nou, ik heb die tweede set binnen. En dan iets dat het even een beetje verslapt. Ja, dat Kanepie denderde dan meteen door. En, en ja, nou ja goed, die, die wint die derde set. Maar goed was het uh, er nogmaals. Kijk, goed was het gewoon nee, niet. Dat, die ik... constatering moet je, gewoon, uh, moet je gewoon maken. En um, eigenlijk moet je zeggen dat het in de vorige ronde tegen Gurgis ook al niet zo heel erg goed was. Toen had ze mazzel dat, dat Gurgis uh, ook wisselvallig was en, en, en, en veel fouten maakte. En ja, die Kanepie was nu iets, iets constanter, uh, iets feller, iets, iets agressiever. Misschien aan het begin van die derde set won het daar. En ja. En, en gaat dus door naar de kwartfinales. Oké, okay, Mark, dankjewel. We worden straks Rus, uh, hopelijk zelf nog even. En we spreken jou later ook nog hè, over wat er allemaal nog meer gebeurde vandaag. Op ja, Roland. genoeg. Ons. Ja, hartstikke goed.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 You love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mint. Open up to me like you like do your girlfriend. And you sing to me, and it's harmony, girl. What you do to me is everything. If they say anything, just to get you back again, why can't we just try to belong here, no more? I don't wanna have to pay for. Me? And what if it was paradise? paradise and what if we were symphonies We hebben bekend met Maxbox20, had een enorme hit samen met Santana Smooth. En uh, dit is zijn eigen plaats, dat heeft niet heel veel gedaan. Wel een leuk liedje. Rob Thomas, Lonely No More. TK Voetbal gaat nu echt beginnen voor de spelers van het Nederlands vanmiddag verzamelden de jongens zich in uh, Amsterdam-Zuid voor het vertrek naar Polen. Eén voor één kwamen de spelers aanrijden en een legertje journalisten probeerden er zo goed en zo kwaad als het ging de internationals te interviewen. Eén daarvan was onze eigen verslaggever, Rachna Niemeyer. Hij maakte de volgende bijdrage. Wilfred heeft een hele korte quote in de regels. Kan. Ben je er een beetje klaar hoor. Vermag je dat je de eerste wedstrijd gaat spelen in de baan? Dat weet ik niet. Dat doet Ben wel. Ik sta nog klaar met de microfoon. <lacht> <lacht> Oké, okay, mazzel. Oi. Wat een ethiek. Ja, hè. Chaos.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 we zijn een, een sterk collectief en we moeten het ook als collectief doen. Grote witte BMW X5. En nu is even de vraag wie daar dan weer uitstapt. Het antwoord op die vraag: Robin van Persisch. Ja. Die 6-0 van, uh, van, uh, tegen Noord-Ierland. Ik denk dat dat wel even een goede boost is geweest. Ook al is het misschien niet het sterkste helftal waar je ooit tegen gespeeld hebt. Nee, nee precies. We moeten het ook niet al te zwaar aan tillen. Maar het was wel even lekker om zo uh, voorlopig uh, uh, hier afscheid te nemen. Van, ja. Als IJsbij wedstrijd. Ja, het zegt uh, dat we goed hebben gespeeld. Met een aantal goede combinaties tussen zaten, dat het goed stond. Maar meer ook niet. Alles uh, draait om die wedstrijd volgende week. Dus uh, moeten we moeten maar snel vergeten, die wedstrijd. Nou, voor de winter, toen ik in de mindere fase zat, toen, uh, werd ik even opgeroepen. En, ja, na de winterstop is het in een stijgende lijn gegaan. En, uh, ja, toen uh, ging ik er wel heel bewust naartoe leven. Ja, Fijn dat moet er ook bij zijn, hè? ja, vind ik ook. En op het laatste moment, ook Feyenoord natuurlijk, present op het Europese kampioenschap, Ron Vlaar. Wie had dat kunnen denken? Is het voor jou echt ja, een soort uh, toetje op een seizoen dit? Of wil je nu ja, toch je goed gespeeld op je afloopwedstrijd? Ga je voor de basis? Nou ja, een toetje is, uh, vind ik een beetje minder waar geworden in dit geval. Want het is gewoon het hoogste wat je in principe kan spelen op een WK. Dan. Dus uh, dat is alleen maar een hele mooie uitdaging voor mezelf en ook voor het, uh, voor het hele elftal. Ik zou het niet langer in de regen houden, alleen nog even een einduitslag. Nederland-Denemarken.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 Chaos troef, zo lijkt het. Daarin Amsterdam-Zuid en zo vertrokken oranje. Vanaf Schiphol later, om een aantal uurtjes later... weer te landen in Zuid-Polen, in Krakau... waar Edwin Cornelissen de selectie opwachtte. Hij staat al een dagje klaar bij het hotel. De spelersbus van oranje, paars van kleur... met erop de slogan... Elf leven, miljoenen fans, samen zijn we sterk. In de loop van de middag is het deze bus... die koers zet richting het vliegveld van Krakau... En bij het vliegveld staan er al vroeg wat media te wachten. Uh, because, uh, team stay in Krakow. We kunnen natuurlijk even een kijkje nemen op het panoramadek. Even een muntje in de automaat en we mogen doorlopen. Maar al te veel supporters komen we daar niet tegen. Niet zo gek, want Oranje arriveert in een uithoek van het vliegveld... afgeschermd voor het grote publiek... daar waar alleen maar journalisten mogen komen... About 50 for today. Vertelt deze PR-dame van het vliegveld. Orange team is wel uh, interesting. Some famous uh, players. En die journalisten die komen om te kijken naar, uh, ja, naar wat eigenlijk. Football team only um, follow from airplane to car. Nou, er staat nog wel een korte ceremonie gepland. moeten we ons niet te veel van voorstellen. Handshake and it's all. En? Oh. Er komt een schoolklasje. From school, from nee, zingen doen ze niet, daarvoor is het te luidruchtig. Zwaaien. Want je weet, het is heel luid. De headline zegt welkom Oranje, It betekent uh, welkom uh, Dutch people. Ja, dat valt te lezen op de voorpagina van een lokale krant uit Krakau. De Times van Krakau wordt hij wel genoemd. Die voorpagina die ziet er volledig oranje uit. Met uh, foto's van uh, de Hollandse tulpenvelden, de Hollandse fietsen en de Hollandse sterspeler. Robin. <laughs> wat ja, betekent toch wel wat voor de mensen in Krakau de komst van het Nederlands elftal. Voor mij is het heel belangrijk, want we kijken naar these spelers op tv. En nu komen ze to ons en we willen deze spelers welkom. players. kan <middels> Ah, dan komt de schoolklasje. En wat blijkt, ze kunnen meer dan zwaaien alleen. Maar de kant gaat verder, als we de bladzijde omslaan. Er worden even wat handige zinnetjes uitgewisseld in het Pools en in het Nederlands. Nou, vertel. Cześć, jak ci się podoba w Krakowie? En minst dag bevalt jullie hier in Krakau? ten past Nou, ten past... Vijf jaar. Het is kwart over vijf als het vliegtuig van Oranje landt in Krakau. De rode loper wordt uitgelegd. De deur gaat open en daar is het Bert van Marwijk die als eerste naar buiten komt. Op de voet gevolgd door Mark van Bommel. Mark van Bommel zwaait even naar de zingende schoolkinderen. En dan snel de bus in en onder politieescorten naar het hotel toe. Oranje is in Polen. Het kan gaan beginnen. Ivika Olic uh, gaat in ieder geval niet naar Polen en Oekraïne. Hij mist het EK, Kroatische spits van Bayern München. Volgend, volgend seizoen speelt hij uh, voor Wolfsburg. Is door een dijbeenblessure zeker vier weken uitgeschakeld. Olic raakte in de oefening in het land tegen het Noorwegen geblesseerd. Kroatië dus uh, zonder Ivika Olic. En Hidwiges Maduro speelt de komende drie jaar voor Sevilla... De middenvelder komt transfervrij over van Valencia... waar hij sinds 2008 onder contract stond. Mede door blessures kwam de 18 voudige international het afgelopen seizoen... maar mondjesmatig in actie. Voor het naderende EK was hij wel opgeroepen door Bolskoos Bert van Marwijk. Maar al bij de eerste schifting kon hij vertrekken. Maduro moet bij zijn nieuwe werkgever nog wel een medische keuring ondergaan. Maduro dus naar Sevilla. Goed, Oranje dus aangekomen in kraken het. En, uh, morgen staat de eerste training op Poolse bodem op het programma. Nederland traint in het stadion van Wiesla Krakau. De club van Stan Valks. Hij is daar technisch directeur. Valks leidt Edwin Cornelissen rond in het stadion. Dat de komende weken de thuisbasis vormt voor Van Marwijk en zijn mannen. Er ligt een hond en die heet? Viswa, dat is de ja. mascotte van de club. Ja, maar... Mascotte van de club, ligt maar... te slapen hier. Ja, die ligt hier regelmatig een dutje te doen. Ja. Hij is een waakhond, maar uh, ik heb hem nog weinig zien waken. <laughs> We lopen de trappen op uh, in het complex van uh, wisla Krakau. De trainingslocatie gaat het worden, hè, Stan, van uh, Oranje. Ja, het is, uh, ik denk dat Nederland een hele goede keuze heeft gemaakt. Het is uh, in ieder geval als stad is het, uh, een hele uh, relaxte stad. En, uh, ja, het, het stadion is hartstikke mooi, het veld ligt er perfect bij. Dus, uh, we zullen ook even naar het veld lopen. Nou, weer door een deur. En dan komen we bij de tribunes. Een groot stadion, Stan. Ja, het is, de capaciteit is geloof ik 33.000. Dus het is een beetje vergelijkbaar met, met PSV -stadion. Dus, uh, weet het PSV-stadion. Dus ook de hoeken zijn dicht. Zo. Dus uh, het ziet er hartstikke mooi uit, ja. Stoeltjes in blauw en in rood met een grote rode ster op een van de tribunes. Dit zijn de kleuren van Wiesla Krakau. Ja, en uh, ja, toevallig uh, wordt er bij onze wedstrijden ook heel veel met de Nederlandse vlag gezwaaid. Want dat is uh, ja, ook zeg maar, de kleur van Wiesla Krakau. Ja. Dus in uh, het okay. begin hebben wij ons afgevraagd of dat nou allemaal voor ons was. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. <laughs> Het is geen speelstad natuurlijk, Krakau. Wel een trainingsstad. En dan zien we dus in ieder geval wel de spandoeken met het logo van UEFA Euro 2012. Daar ligt dan die prachtige grasmat. Zullen we er even naartoe lopen, Stan? Als dat kan. Ja, ik wil er niet, uh, nee, we gaan er niet op staan. Uh, <laughs> Onder de terreinknecht. De, dat is uh, een van de beste treinknechten ter wereld, denk ik. Ja. We hebben zelfs regelmatig uh, moeten bedelen of, of, of, of alsjeblieft op het veld mochten trainen. Dus, uh, ja. ja. ja, dus, Oké, okay, wat is het geheim van deze grasmat en van die terreinknecht? Ja, de passie voor, uh, voor zijn vak. Hij is daar dag en nacht mee bezig. Ik af en toe vraag ik me af af wat hij nou weer aan doet, doen. Maar hij zit daar echt de hele dag. En niet alleen, maar met drie man zitten ze echt van tot s'avonds op dat veld. Uh, twee, drie keer per week te maaien en zo. Dus ja. Nou, ik voor wat werk, Wat mooi hè? Wat is hij allemaal doen, Stan? Ja, het, is, uh, ja, het rollen het, rollen het veld. Dus, uh, er is echt een de man op de tractor. Ja, de, ja, dat is echt voor hem uh, zijn, zijn uh, levensmissie volgens mij. Uh, is dat dan ook de reden geweest waarom uh, Oranje juist hier wil gaan trainen? Uh, nou ja, toen ze zeg maar, de, de beslissing genomen hebben... toen wisten ze, toen wisten ze wel dat hier alles uh, verbouwd zou worden en zo. Maar toen wisten ze nog, nog niet, denk ik, uh, um, of, de, of de grasmat uh, perfect zou zijn. Daar zijn ze wel vanuit gegaan. Ja. Nee, maar ik denk gewoon het, het, uh, uh, het totaalplaatje van Krakau, dat, dat rust uitstraalt, dat... Uh, um, ja, uh, levendig is en, en uh, ja, ook een uh, hotel net buiten het centrum van de stad. Uh, ik denk dat het de ideale plek is om je om voor te bereiden op, op uh, belangrijke wedstrijden. Ja. Um, als ik zo kijk naar die grasmat, dat gaat natuurlijk helemaal lukken met die trainingen van Oranje. Hadden ze nog speciale wensen? Jij hebt wel contact met ze gehad natuurlijk, hè? met Hans Jortsma, de teammanager. Ja, Hans heeft regelmatig uh, gebeld. Hans is ook regelmatig hier geweest en ook nog andere mensen van de KVB. Dus, nee, maar de, de grootste zorg is uiteraard de grasmat. Uh, dus ik heb Hans vanaf het begin gerust kunnen stellen dat hij zich daar niet te veel zorgen over moet te maken. Dus, uh... Zij hebben dus drie assistenten nu. Nee, hey, dat, oh, dat is een nieuwe. Dat is een broer van hem volgens mij. De staf is uitgebreid. Ik zie ze daar met de verf lopen, want de lijnen die moeten nog wel getrokken worden. Ja, maar die verse lijnen, alles vers. Hè? Alles oh, okay. vers. Hebben we hebben nog tot morgen, morgen is de eerste training. De tribunes die zijn nu dus nog uh, volkomen leeg. Uh, dat zal anders zijn bij de openbare trainingen hè, van Oranje. Want uh, het loopt als een tierelier, heb ik begrepen. De fans uh, uit Polen die willen allemaal komen kijken. Ja, het is echt gigantisch geweest. Er zijn bijna doden gevallen. Zaterdagochtend, geloof ik, hebben ze dus de kaarten verkocht. En de hoofdtribune blijft dan vrij. Omdat Nederland zelf wil dat in verband met de veiligheid niet hebben. Dus de andere drie tribunes zijn open. En dan zitten er dus 25.000 mensen. En uh, hier bij, dit, bij ons stadion aan de achterkant... Daar was zaterdagochtend in een loket en daar stonden een, een, een rij van 700, 800 meter. En binnen 24 minuten waren de kaarten weg. Dus ja, dat is complete chaos geworden. Kijk, ze hebben dit niet geblindeerd. Daar zijn onze kantoren. Jullie kantoren zijn geblindeerd? <laughs> ja, in verband met, uh, zeg maar, met de geheime trainingssessies hebben ze vanaf afgelopen zaterdag hebben ze daar de ramen geblindeerd van onze kantoren. Ja? Oh, die, ja, ze moeten natuurlijk geen potkijkers hebben dan. Hè? Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, uh, je moet geen halve maatregelen nemen. En je hebt altijd uh, uh, ja, slimme jongens erbij zitten, zeker van de pers. Die vindingrijk zijn en, uh, en waar het ook een uitdaging voor is om of het wel of niet zal lukken. Dat is onze taak, hè? Ja, ja dat hoort ook bij jullie taak. Dus geen potkijkers, geen onbevoegden. Ik dus weet niet of we binnenkomen. Nou, we gaan eens even kijken. Even snel naar binnen piepen, zo. Vriendelijk knikje van die meneer. Hallo. Ah, kijk, zo komen we in Oranje Sferen. Grote poster van de selectie. Ja, ik heb hem nog niet, had hem nog niet gezien, dus... Uh... Met daarbij de vermelding official Team Base Camp Training Ground, de Netherlands. Ik ben benieuwd hoeveel Nederlanders zeg maar naar Krakau komen. Ik hoor wat getallen hier in de stad dat men verwacht. 40.000 Nederlanders. 40.000 ja, Nederlanders? Ja, maar ik weet, ik weet niet of dat allemaal gaat kloppen. Wat zei jij nou? Dat ligt aan jou, denk ik. Dat ligt aan jou. Ja, echt te komt hoor. En het clubje konen. Simone Felice samen met de Mumford en Sons. Ja, het was vandaag op Roland Garros, dus onder andere de dag van Arantxa Russe verloor in een wedstrijd met heel veel fouten in drie sets van Kaya Kanepi uit Estland. Rus verlaat dus uiteindelijk toch wel eervol in de vierde ronde Roland Garros en dat is meer dan we de laatste jaren hebben gehad als Nederland tennisland zijnde. Maar er was natuurlijk meer te beleven in Parijs. We kijken terug op dag 9 nog even met Mark Brasser. Mark, eh, laten we bij het vrouwtoernooi blijven. De titelverdediger ligt eruit. Is dat nou nog verrassend te noemen? Nee, dat, dat, is, dat is niet meer verrassend gezien het, uh, het vrouwentoernooi tot nu toe. Er lagen al vijf geplaatste speelsters uit, uit de top 10. Azarenka, uh, Serena Williams, Worsniaki, toch allemaal speelsters van naam. Ja, en daar ging vandaag uh, Nali, de titelverdedigster, ging eruit. En het was vooral de manier waarop ze eruit ging. 6-0 in de derde set. Ja, we hebben het in die partij van Rus gezien, wisselvallig. Ja, en dat is eigenlijk het hele vrouwentoernooi ook. Dat is niet nieuw, dat is al een, een, een tijd aan de gang. Er zijn weinig speelsters die heel constant zijn, die heel stabiel zijn. Vorig jaar, hè? Vier Vier, winnaressen, vier verschillende winnaressen bij de Grand Slam toernooien. Ja, het is gewoon niet constant genoeg. Maar zo'n 6-0 in de derde set van de titelverdedigster. Terwijl die nog ook nog een van de betere gravel speelsters is. Ja, dat is, dat ja. is ja, bizar bijna. Bizar. Kan je iets zeggen over het niveau? Was het dan vroeger hoger? Uh, uh, ligt het vroeger toch was nu alles gewoon... beter, Jeroen. Nee, dat is, ja. het, het, het verraadt soms een beetje uh, uh, gebrek aan training, heb ik ook wel het idee. Uh, de, niet genoeg trainingsarbeid doen... Uh, Um, het is natuurlijk eigenlijk ook van de zotte dat een speelster als Serena Williams, die, die een hele tijd uh, inderdaad eruit is geweest en veel problemen heeft gehad, dan, dan zomaar weer terug kan komen. Terwijl ze met buiten de tennis met allerlei dingen bezig is. Nou, hetzelfde geldt dan voor Sus Venus. Maar goed, ze verliezen hier dan wel vroeg, maar in aanloop naar Roland Garros... Williams natuurlijk geweldig seizoen gespeeld. Ja, het, het, het, het, het is niet constant genoeg. Waar de oorzaak precies ligt, is heel moeilijk aan te geven. Ik denk dat het, dat het heel veel te maken heeft met trainingsarbeid. Het heeft ook te maken met, um, en dat is ook wat. wat Azarenka bijvoorbeeld, die zei als een speelster dan doorbreekt... dat ze heel erg moeten wennen aan, het, aan, het, aan de nieuwe status... aan de manier waarop er naar hen gekeken wordt. Um, dus, dus mentaal het, het mentale aspect is misschien bij de vrouwen wel veel belangrijker. Ja. Nou, wie blijven er dan nog over, nu uh, Nali ook eens uit de schakelen? Ja, Maria Sharapova is nu toch wel de grote favoriete Stond van tevoren ook uh, in, in het rijtje der favorieten. Won van de Clara Zakopalova uit uh, Tsjechië. Um, ook een drie-setter. Sharapova ook niet heel slecht. Sterry. Ook veel serviceverlies vandaag. Maar goed, dat zagen we in de partij van Rus. En dat zagen we eigenlijk in alle vrouwenpartijen. En bij Sharapova blijft dat toch een groot probleem, die service. Ja, en zij gaat nu spelen tegen Kanepi. Goede kans voor Sharapova om, uh, om door te gaan. Petra Kvitova, de Wimbledon-winnares van vorig jaar, die, die, die won heel erg dik van de Amerikaanse. Lepchenko, die zit er nog in. Dus ja, dat zijn speelsters die nu, die nu boven komen. Uh, Svedova, dat is dan de speelster waar Nali van verloor. Ja, die kan er ook zomaar weer in de volgende ronde uitgeslagen worden. Ik denk toch dat Maria Sharapova, met haar status, met haar ervaring, gewoon wel het meest constant is deze uh, weken, deze twee weken, dat die het toernooi uiteindelijk gaat winnen. Ja. In alle eerlijkheid, uh, Mark kan je dan wel genieten van zo'n toernooi? Of is dat dan uh, zit je dan toch te verbijten? Je, zi je, zit, je zit je wel te verbijten. Het is natuurlijk, uh, en dat klinkt misschien hard, maar het is natuurlijk raar dat je, zoals Aranska Rus uh, met een met, met niet erg goed spel in de vorige ronde. Tegen Gurgis gewoon doorgaat naar de volgende ronde. En als Rus, if, uh, ja, Rus iets constanter had gespeeld. Vandaag ja, dan had ze ook zomaar vandaag kunnen winnen van Canepi. En dat is toch eigenlijk ja, niet goed voor het vrouwentennis, dat je met, met, met matig tennissen zomaar de kwartfinale van een Grand Slam toernooi kan halen. Hoe zit het met het niveau bij de mannen? Is dat wel hoog? Ja, dat is, uh, dat is enorm hoog. Er springt er uh, eentje, absoluut voor mij, uh, bovenuit. Uh, dat, is. dat is ook geen verrassing, dat is Rafael Nadal. Uh, speelde vandaag een, een, een geweldige wedstrijd tegen de Argentijn, Juan Monaco. Um, Nadal nog geen set verloren. Heel weinig games tegen. In vier partijen heeft hij maar 19 games tegengekregen. Het is indrukwekkend om te zien um, hoe hij speelt. Um, ik bedoel, Juan Monaco is echt, echt wel een jongen die goed op gravel kan tennisen, maar die haalt in de partij gewoon maar twee games. Het is, het is, ja, hij is zo'n mission mission, Nadal zullen we maar zeggen. En, en, ja, het, is, het, is, het, is, het is super om naar te kijken. Het is heel die, erg mooi. Die is weer onverslaanbaar. Dus in die is, on, die is uh, inderdaad onverslaanbaar. De enige uh, wordt hier gedacht die misschien nog bij hem in de buurt zou komen, is, uh, is uh, de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Maar die is ook die niet hebben in we... een groot Nee, tevormen. die hebben we in tegen Andrea Seppi ook zien, uh, zien, zien oh. struggelen. Moet wel bijgezegd worden dat Seppi tegen twee geweldige eerste sets speelt en dat Djokovic hem uiteindelijk toch wint. Dus dat is natuurlijk wel knap. Ik bedoel, mentaal zit het natuurlijk vreselijk goed bij Djokovic. En ja, Federer heeft natuurlijk al drie sets verloren. Um, ja... Ja, ik weet het, ik cool. weet het niet wie, wie hem moet gaan bedreigen. Zoals het er nu naar uitziet, is hij, echt, is hij hard op weg naar zijn zevende titel hier in Parijs. Hoog niveau van Nadal, maar je zegt over de hele breedte is het uh, hoger. Wie, wie, wie noem ja. je nog meer? Nou ja, we gaan, kijk, het is nu. Nu komen de echte de, de geweldige partijen komen eraan. Nu, nu gaan we kijken wie er, wie er echt in grootse vorm is. Tot nu toe was het. Nou ja, goed, Federer verloor een, een, een setje daar en een setje daar. En Djokovic had het moeilijk. Maar nu komen de wedstrijden eraan. Tsonga won vandaag van Vavrinka. Dat is een partij die, die uitgesteld uh, werd gisteren na vandaag. Ja, voor eigen publiek, Tsonga. Maar goed, hij moet nu in de volgende ronde. Morgen zal dat zijn tegen Djokovic. Ja, en dat zijn partijen waarin je gaat zien van ja, wie staat er en wie niet. Del Potro speelde vandaag tegen Berdi. Ook een partij die gisteren uh, uh, uitgesteld werd. N na vandaag moest die afge afgespeeld worden. Del Potro won. Del Potro gaat nu spelen tegen Federer. Ja, het zijn geweldige ontmoetingen. David Ferrer in grote vorm ook. Ook, ook nog geen set verloren. Heel weinig games tegen. Uh, won vandaag. En hij gaat nu spelen tegen Andy Murray. Ja, uh, nu, nu gaat het blijken welke ja. jongens er in de vorm zijn. Wie er fysiek goed zijn. Wie er druk aan kan. En ja, dit, dit, vanaf nu gaat het... We zeiden eigenlijk al van ja, het toernooi is begonnen. Ja. Hè, met die vierde rondes. Maar het mannen moet je zeggen dat nu, nu komen... De grote jongens, de top 10 spelers elkaar tegen. En nu, nu gaat het erom. Oké, okay, we kijken eruit. Mark Brasser, dankjewel. Keren we weer terug bij het voetbal. In de rijke geschiedenis van het EK-voetbal zijn er veel incidenten voorbijgekomen. Soms in de wedstrijden, soms daarbuiten. Aan de vooravond van een nieuw EK staan we iedere avond stil bij een van die incidenten. En vandaag hoe een sluimerende onvrede escaleerde tijdens het Europees kampioenschap. Waarom moest Robben eruit? Het er is wel een rode van jongens. Die S of alle players. En gestopt. Het is eigenlijk, hè. Dat dit weer kan gebeuren. EK-incident. Dit keer het EK van 1996. Een incident rondom de wedstrijd. Alle wedstrijden eigenlijk, maar vooral rondom de spelers, zou je moeten zeggen. De kabel. Maar het bleef onrustig binnen de verleden van het Nederlands team. Verteld door Humbert nou, De eerste wedstrijd was als gespeeld tegen uh, Zwitserland, Nederland. Jordi neemt aan wat rechts, draait er binnen. En scoort met links. Maar wat de bondscoach niet wist... maar heel pijnlijk duidelijk zou worden tijdens het EK... is dat er een, een, een scheuring was binnen de selectie van het Nederlands elftal. En die scheuring kreeg uiteindelijk de naam Kabel. En werd gesymboliseerd door een foto van Guus Dubbelman. Een foto waarin een aantal donkere spelers aan tafel zaten. Dat werd in de Nederlandse pers toen door mijn collega's gezien als de zwarte tafel. Ja, twee groepen, twee kampen. donker en heel blank. Ik denk dat die foto... Alles wat heeft laten zien, ja. Het verhaal rond de kabel is, is dat er de, de donkere jongens van Ajax... het Ajax van 95, 96, dat Ajax van Lu van Gaal... Dat er, um, ja, die zichzelf apart zouden zetten van de rest. Uh, de, de, de spanning was, was, was gewoon heel hoog op dat moment. Er is er heel veel woede. Uh, gaat het gaat over Edgar Davids, uh, Petter Kluivert, Winston Bogarde... Michael Reiziger met name. Uh, die groep zou zich loszetten van jongens als Ronald van de Boer en Danny Blind... En in 1996 is dat ontploft. Het is zodanig ontploft dat Edgar David zelfs um, voor de camera's... na de eerste wedstrijd, waar Zeedorf al heel snel werd gewisseld... Zeedorf, ontvolgd. Net als een maatje Davids moet eraf. Toen heeft Davids na die wedstrijd geroepen... Uh, dat de, de coach zijn hoofd niet in de reet van sommige uh, andere spelers zou moeten zetten. En dan bedoelde hij, doelde hij op Danny Blind of Ronald de Boer. Een van die twee jongens. Hij zat zelf ook nog eens op de bank, ook nadat dat nog eens. Teleurstelling en ontgoocheling bij Edgar Davids. Um, en hij mocht zijn plekje terugverdienen. Dat irriteerde hem toen, want hij zei, hoezo terugverdienen? Ik heb altijd gespeeld. En omdat ik nu in een keertje uh, er niet was, of geblesseerd was... en ik zit op de bank, moet ik het terugverdienen... waar anderen gewoon altijd blijven staan. Dus dat was een irritatie. Oh, en Edgar zat op de bank en die werd helemaal gek. En dat er weer. En die wil uh, heding slaan gewoon, echt. Vervolgens komt de irritatie dat ze wordt gewisseld. Toen is hij wel op de bank gaan zitten. En toen heeft hij naast... Uh, Naast zijn vriend Davis hebben ze gezeten. En dan heb je de grote irritatie, wat dus Hiddik uh, niet wist: um, uh, financiële irritaties vanuit Ajax. In hun ogen was het, uh, dat, uh, dat zij veel uh, minder krediet hadden dan, uh, dan, uh, dan ons, dan de blanken. De trainer bepaalde baas, maar uh, ook, die, ook die andere spelers. Maar die werden ook belangrijk gemaakt. Daar zaten onderlinge scheve verhoudingen. En dat lag voornamelijk in, in honorering, denk ik. Je zag dat een groep jongere spelers verdiende minder... aanmerkelijk minder dan oudere spelers. Concreet voorbeeld, Bogarde verdiende ongeveer in die tijd 2 ton. Hij kreeg een aanbieding van maar liefst 100% verhoging, 4 ton. En toen zei hij, hey, wacht even, dat is een belediging... want ik weet gewoon dat de spelers hier in de selectie zitten... die zitten al op een miljoen. Uh, anderhalf miljoen, twee miljoen. Waar heb je het over? Nou, dat, dat zorgt ervoor scheuring binnen het team. Wat denk ik iedere speler wil, wil worden... is dat je, zeg maar, gewoon, dat je gewoon een A-contract krijgt. Terwijl je gewoon, gewoon basisspeler bent. En je bent international. Hidding had te weinig idee. En het, uh, eigenlijk um, heeft Hidding het probleem onderschat. Ik denk dat Van Gaal het probleem heeft onderschat. Um, wij met z'n allen hebben het probleem onderschat. Ach, je moet niet zo zeuren. Ja. Maar als je zo uh, licht... ...bezonnen naar een EK of een WK gaat... ...en het gaat net niet zoals het zou moeten gaan... ...heb je gewoon een probleem. Dat heeft wel, is wel gebleken. Het is twaalf minuten over zes. Goedenavond. We gaan naar Engeland, want uh, in de spelersbus op weg naar de training... ...zit Edgar Davids niet Ronderijk, Rijk. Wat is de conclusie daaruit? Nou, de conclusie is uh, dat ik kan melden... ...hoewel pas de afloop van de training die zojuist is begonnen... Een testconferentie plaatsvindt in het Spelershotel. Edgar Davids naar huis is gestuurd. We gaan terug naar het nederlands switserland Het is oude eerst. Je was ongelooflijk waard. Ja. Je hangt in een, in een en uh, Is het al met de coach besproken? We spreken het zo dat wel. Dat was heel normaal. Tegenover elkaar zitten. Van heb je dit gezegd en dit en dat en dat. Nou ja, dan, dan zijn daar de consequenties. Dan wordt u vriendelijk nog dringend verzocht uw koffer te pakken. Ja, ik, denk, ik moest hem wel wegsturen en ik denk dat uh, David daar ook op, of ik, denk, ik het wel zeker, heeft er ook, daar ook op gestuurd. Van nou ja, weet je, dan hoef ik echt niet meer mee te doen. Want uh, als ik op deze manier uh, zo met moord me omgegaan, terwijl ik een van de mannen was van 95 het belangrijke team dat de Champions League wint, hoezo speel ik niet? Waarschijnlijk zal Davids rond deze tijd al op Schiphol geland zijn, op weg naar huis in Amsterdam. En is hij, maar eigenlijk heel Oranje, in ieder geval een illusie, Edgar David's armer. Het was een, een ruzie die is ontstaan in Amsterdam, die is ontploft in Engeland um, en die zijn oorsprong vindt in uh, leeftijdsverschil, in verantwoordelijkheidsverschil in, um, en niet zozeer in kleurverschil. Het verhaal van de kabel en het vertrek van Edgar Davids in 1996. U hoorde sportverslaggever en sportpresentator eigenlijk... Umberto Tan in de bijdrage van Edwin Cornelis. En u hoorde ook uh, fragmenten uit de andere tijden sport. Dat was van uh, een oude aflevering natuurlijk. Zometeen praten we over de aflevering van Morgenavond. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan...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 Simon, al oh, als je blijft, ik ben verliefd, Simon. Geef haar nou een kans. Simon, Simon, je ziet me nooit staan. Ik uit Rotterdam, Simone, dat kon je ook wel horen dat ze daar vandaan kwamen. Hij was in potentie misschien wel een van de beste voetballers die Nederland ooit heeft gehad. Gerald vanenburg. op zijn zeventiende maakte hij al zijn debuut in Ajax 1. En zijn acties waren af en toe onnavolgbaar. De vergelijking met Cruijff was dus snel gemaakt en hij was ook beter dan Marco van Basten. Tenminste, dat vindt Van Basten zelf ook. Er ontstond eigenlijk een sfeer van nou, er is hier een nieuwe Maradona uh, aan de gang... Het grappige was dat hij ook uh, echt van met nieuwe dingen kwam. Hoe hij een bal opwipte en hoe hij dan zeg maar een hakje over zich heen en zo. En dat was bijzonder, dat was nieuw. Hij was beter als ik was toen uh, zeg maar op 14, 15, 16, 17 jaar leeftijd. had. Hij was het grote talent. Marco van Basten, hij werd een wereldster, Jared Vanenburg niet. Morgenavond gaat Andere Tijdensport Sport op zoek naar de oorzaak daarvan. Waarom lukte het Vanenburg niet om een groot voetballer te worden? De maker van de aflevering Beter Dan Van Basten is hier in de studio. Marcel Goedhart. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Uh, uh, is dat iets wat altijd in je hoofd heeft gespeeld, deze aflevering? Of heb je dat met een brainstorm-sessie? Uh, is dat daarboven komen, het verhaal Gerald Vanenburg? Uh, nou ja, ik ben eigenlijk, uh, hoe heet ze, eigenlijk wakker geworden weer. Uh, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb Vanenburg weer opnieuw ontdekt. Het uh, maf is, als je Vanenburg zei oh. tegen mij, dan zei ik vooral... dat is die jongen met die piepstem. He, dat is het tragische. Zo herinnerden wij ons... Gerald Vaneburg. En toen kwam mijn collega Bas Ginkel... Uh, met de videoband uh, Van Straat tot Stadion. Hij was zo goed in de beginperiode. dat ook een film over hem Binnen is no gemaakt. Binnen no ja. ja. En die zijn we toen gaan kijken en ik, ik wist niet wat ik zag. Mijn bek viel open. Nu nog steeds. Nou ja, als je die beelden terugziet... Ja, want en ik heb de, de aflevering gezien ja. en... en ja, je, je krijgt echt nostalgische gevoelens. Dat heb je altijd wel met alle Duits ja. sport Maar in dit geval dacht je, yeah. ja, ja, nou jij hebt het ook en ik had het ook. En ik dacht van, waar, waar is hij het kwijtgeraakt? Wat is er gebeurd in die periode tussen dat begin en, en, en, en de periode dat hij die jongen werd uh, van die piepstem? He? Want dat, ja, als je zo wordt herinnerd, dan is er wat misgegaan. En, en, en dat uh, heb je onderzocht. Valenburg, uh, ik zei het al, hij debuteerde al op 17-jarige leeftijd in AX1. Trainer Aad de Mos schet hoe goed Valenburg was. Jij deed het al, Marcel. We gaan nu luisteren naar uh, Aad Mos. En uh, Ronald Koeman en Valenburg schoten namelijk op de training bidonnetjes van een lat. Om de eerste maand maand herinneren dat uh, van de tien ballen schoot uh, Valenburg er 7-8 op het bidonnetje. En uh, Koeman twee of drie. Dan zou je denken dat Beurt dan de vrije trappen zou moeten nemen bij jullie? Ja, maar ja, dat, uh, dat gebeurde niet. Nee, en, uh, want jij nam ze. Ik nam ze omdat ik vond dat ik uh, ze beter kon nemen. Kom maar ineens. Ik liet Ho. mij niet wegzetten bij een vrije trap. Nee. Nee. En Misschien heb je dan het moment dat Gerald dan te lief was. Want ja, die dealde mij niet weg. Het kan heel hard gaan in zo'n gesprek. Want is dit dan namelijk de kern van het probleem van Gerald Falenburg? Hij liet zich wegduwen. Nou ja, daar zit natuurlijk wel een deel van, van, van zijn probleem. Hij was eigenlijk te aardig en, en te bescheiden. Um, en zoals Van Bast ook in de uitzending zegt... zegt te weinig meedogenloos. En, en ja, dan kom je ook, raak je ook heel erg ook, uh, zijn roots. He, waar kom je vandaan? Hoe ben je opgevoed? Dan komt er komt uit een heel aardig en leuk gezin. Uh, iedereen deed alles voor hem. Gerald was alles hij zegt zelf ook in het programma... ik had eigenlijk gewoon een straatschofje moeten zijn. Dan nou had ik meer van me afgebeten. Ja. had mij misschien wel meer geholpen. Maar je kan ook denken, Ronald Koeman komt uit, Noord, uit, komt uit Groningen. Die is, echt, dat, die is bleu, die komt uit Amsterdam. ja, ja maar, die He, maar, echt, maar die liet zich niet wegzetten. Nee, maar daar zit denk ik ook wat meer in, in zijn karakter. Maar ook bijvoorbeeld, hij vertelt ook... Ja, ik, ik kwam uit Groningen in mijn eentje naar Amsterdam. En ik moest het zelf rooien. Ja. En, en ik had heimwee, maar ik moest het zelf doen. En daar, daar leer je ook heel veel van. Om op je eigen benen te staan. He, en, en, en Gerald is denk ik ook te lang... Ja, begeleid vanuit thuis en, en, en op, op een voetstuk gezet... en te weinig in, in, het, uh, ja, in het diepe gegooid ja. Is het ook niet misgegaan met Van Burg... doordat hij opeens een ploeg moest gaan leiden? Want nou ja, dat, dat is, kijk, wat, hij dat... moest gewoon... als je naar jouw aflevering kijkt, dan, dan zie je... laat die jongen gewoon voetballen. Ja, nou, dat, dat is ook natuurlijk het, het, het, het, het stomme wat er is gebeurd. Doordat hij zo goed was, uh, vonden ook trainers... dat hij eigenlijk al een soort leider moest zijn... of een aanvoerder of de boel op sleeptaal moest nemen... En het gekke is dat heeft hij zichzelf ook, ook aangetrokken hij heeft. Hij heeft zich ook verantwoordelijk willen voelen. Hij ging daardoor allerlei dingen in het veld doen: zoals hard werken, ballen afpakken, noem maar op. En hij zegt ook: ik ben mezelf eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Dus, dus, dus dat, dat is een beetje ja, feitelijk, feitelijk triest. Als je bijvoorbeeld nu ziet hoe er met Christian Eriksen bij Ajax wordt omgegaan, he? die jongens nu 20, daar zegt niemand tegen: van jij moet een nieuwe leider worden, jij moet de ploeg op sleeptouw nemen. Nee, lekker voetballen. Heet je, als je 17 bent dan kun je nog een leider zijn van, van de eerste of van Ajax. He, ik bedoel, dat, is, dat is bizar. Ja, Laten we eens luisteren weer naar Adam Mos. Hij heeft het ook over de die, die leiderschapsrol van Gerald Vandenburg. Die handschoen opnemen, dat is natuurlijk het moeilijkste van hem gebleken. Dat, hij dat, dat was natuurlijk een van zijn mindere punten... He, om dat leiderschap op een natuurlijke manier over te nemen... Wat ik, wat ik graag had gezien van hem. Dat vind ik wel dat je heel voorzichtig moet zijn... Om, om, om spelers op een te vroege leeftijd uh, of aanvoeden te maken... Of, of, of te bestempelen als het feit van hij moet een nieuwe leider worden. Want, want leider kun je niet iemand maken. Uh, leider wordt geboren en een leider is de leider binnen een groep op een natuurlijke wijze. Jij bent er zelf daar toch niet over begonnen als je zo jong bent over een leidersfiguur? Nee, maar je wordt, je wordt, je wordt daar, op die manier word je wel bekeken terwijl je eigenlijk gewoon moet voetballen. En je gaat het ene vergeten eigenlijk en aan het andere te veel denken. En wat bedoel je, waar ga je dan te veel aan denken? Nou, je gaat aan alles denken. Als het niet goed loopt, denk je dat je dingen moet gaan doen. en uh, Terwijl je gewoon die bal moet pakken en gewoon drieën moet schieten. Iedere wedstrijd win je volgens mij altijd. Ja, dat was Gerald Valenburg. Uh, hij komt natuurlijk zelf ook aan het woord. Um, dan krijgt Valenburg Johan Cruijff als trainer. En dat liep niet denderend, want daar ging het mis. Want jij zei had het ook over. Ik herken hem als die jongen met die piepstip. Ja, nou ja, in eerste instantie uh, seizoen 1985-1986 komt Johan Cruijff als trainer bij Ajax. Het was het eerste jaar als trainer ook voor Cruijff, onervaren. Uh, maakte met iedereen ruzie uh, en ook met Vaanenburg. Uh, dat is totaal misgegaan, zoals, zoals Van Bast ook zegt, die twee konden niet door één deur. Uh, Terwijl je uh, Cruijff nog wel hoort zeggen in het begin uh, van de aflevering van... Hij was fenomenaal ja, goed. Ja, ja, maar goed, Kruijff vond dat hij niet, niet functioneel genoeg speelde. Het was te speel, het moest directer. Uh, uh, hij bracht er weinig. Uh, nou, hij was heel kritisch op hem. En dat liep helemaal mis. En toen heeft Vanemurgen gezegd, weet je wat, bekijk het maar. Ik ga naar PSV met Koeman. En uh, hij heeft Amsterdam verlaten. En toen is in uh, het gekke in januari, zeg, oktober 88. Toen was Kruijff al trainer van Barcelona. Dat je denkt, nou ja, oké, okay, waar moet je het dan zeggen? Stond er een interview in Football International waarin Kruijff zegt... Uh, Gerald Vanenburg is geen leider, daar heeft hij de stem niet voor. Ja. Nou, dat is, dat is een, een hele pijnlijke uitspraak geweest. Want wat, wat gebeurde er in de stadions in Nederland, waar ik tot mijn afgrijze ook moet zeggen dat ik daar aan mee heb gedaan. Uh, er werd een heel hoog stemgeluid, een piepgeluidje gemaakt in, in de stadions van ja. woeie, als ja. hij aan de bal was. Nou, ja, dat, dat heeft zijn carrière natuurlijk absoluut niet geholpen. Het is een neerwaartse spiraal gegaan. Ongekend hard is dat. Hoe ging hij daarmee om? Nou ja, hij, hij, hij zegt ook ja, gewoon pijnlijk. Uh, en hij heeft ook ervaren van dat, je, dat je geen respect meer kreeg in, uh, in, in, in Nederland. En hij is natuurlijk ook letterlijk Nederland op een gegeven moment uitgevlucht. Ja, hij kon al eerder weg. Hè? Maar uh, wacht even, ik, ik sla even ja. bijna iets over, want... Uh, Kruif, uh, het probleem zit hem dus eigenlijk met, bij, bij Johan Kruif, heeft hem met die uitspraak misschien onbewust. Je hoort de Kruif zeggen: uh, Ja, die hoorde je hebt ze stem er ook niet voor. Dus ze hebben geen leider. Ja, en, ja. Maar op papier staat het hard. En Adam Mos heeft natuurlijk ook gezegd dat hij geen leider was. Ja, nou ja, het heeft het niet zo duidelijk gezegd. Maar die, had, die had gehoopt dat, dat, het, dat het zou worden. En het is niet geworden. Maar goed, ja. die heeft dat maar gewoon een beetje laten gaan. Maar en... Kruif komt wel met een opvallende uitspraak. Ja, ik, uh, het verbaasde mij ook in hoge mate. Want het programma bijna af. En toen bleek het Kruif ook wilde meewerken aan, uh, aan deze aflevering. En ik dacht, nou ja, oké, okay, dan, dan wil ik het ook wel hebben over de, dit dit Wat zulke wat grote gevolg heeft gehad voor, voor, voor Gerald. En uh, nou ja, ik heb me geconfronteerd met die uitspraak. En uh, nou ja, ik denk dat je hem op band hebt. Dus ik weet niet nee, of ik heb hem heb nu niet, niet op band. Oh, we hebben niet op band. Nee, nou ja, nee. goed, dan kan ik het ook zelf vertellen. Dus ja. Eigenlijk is het uh, <coughs> vrij opmerkelijk dat Kruif zijn excuses aanbiedt voor, uh, voor die uitspraak. Uh, hij zegt, uh, uh, dat, had, dat had ik niet moeten zeggen... daar heb ik Van den Burg geen recht mee gedaan... En na uh, ja, nou al die jaren ja, heb, heb ik daar spijt van. Dus dat is eigenlijk... Ja. Ja, moet ook, ik, ja, dat ik, hoor je Kruijf niet vaak zeggen. Nee, ik heb Kruijf nog nooit horen zeggen dat hij er spijt van heeft. Dus ik, ik denk dat het een hele opmerkelijke uitspraak is. En dat het, dat het in ieder geval ook leuk voor Gerald is om te horen. Zoals de rehabilitatie van misschien van, uh, van Gerald Falenberg. Ja, ja, ja, nee, absoluut. En, en, en ja, goed, Kruijf roept natuurlijk ook zomaar dingen zonder dat hij bedenkt... van wat, wat, wat de impact daarvan is. Ja. Dat is in dit geval ook geweest. Toch, Want, ik, ik wil nog iets aan jou vragen. Als, als kenner van het voetbal... Um, uh, die, die piepstem dat heeft hem, uh, hem zijn spelerscarrière misschien wel gekost. Hè? Hij, is niet, hij kon naar Roma, dat ging niet door. Nee. Uiteindelijk is hij inderdaad gevlucht, zoals je zegt, uh, naar Japan. meen ik. Ja, heeft Japan overal in Duitsland nog. heeft hij gespeeld nog, ja. Later is hij trainer geworden, maar ja. heeft hij de top ook niet gehaald. Heeft dat ook te maken, denk jij, met die stem, met die uitstaling van Van den ja, ik denk. Ik denk maar hij is wel Europees kampioen, ja, hè? Ja, ja, hij was, hij ja. was bij, de, bij de groep van 88 en hij was een, hij was een goede voetballer. Maar kun jij nog een, nog een actie van hem herinneren? Ik weet altijd, geef die bal aan <laughs> Varenburg, dacht ik altijd, die raakte hem nooit kwijt. Dat, dat is zo, maar het is <coughs> verder natuurlijk verder. Ja, hij haalde een bal van de doellijn af en, ja, uh, ja, en dat is tegen niet onbelangrijk, maar verder niet. Ja, dat dat, dat verhaal trainer komt niet in onze aflevering voor, maar, maar het is duidelijk dat hij daar niet in. Uh, <coughs> Uh, succesvol is geweest, ja. absoluut. En dat is helemaal misgegaan. Gij heeft dat ook te maken met, die, met, met zijn uitzending? Uh, nou ja, ik denk dat, dat zijn probleem is dat hij vooral natuurlijk zich moeilijk kan verplaatsen voor mij in spelers die gewoon wat minder zijn dan hij. He, hij was natuurlijk zo ontzettend goed. Hij deed ook heel snel. Dat merk je als je met hem praat. En ik denk wat hij eigenlijk zou moeten doen is gewoon is techniektraining gaan geven bij, bij clubs uh, of, of een eigen voetbalschool beginnen. Dat zou, zou die fantastisch in zijn. Um, en momenteel doet hij dat niet. Hij begeleidt zijn dochter nu die, die een enorm tennistalent is. Uh, en dat gaat misschien wat worden. Okay. Weet. Marcel, dankjewel. Morgenavond kijken. Vijf over tien. Nederland één. Andere tijden. Ja. Sport. Marcel, okay. dankjewel. Ja, we gaan namelijk snel nog even terug naar het tennis. Want uh, voor roland is het sprookje ten einde. Dat heeft u drie keer gehoord. <laughs> dit afgelopen uur. Ze verloren op roland Garros in de vierde ronde van Kaya Kanepi uit Estland. En zojuist sprak Jan Roels met Aranska Rus. Hoe kijk je terug uh, op jouw vierde ronde partij? Um, ja, nu baal ik nog steeds eigenlijk wel van uh, mijn wedstrijd. Maar uh, ja, ik kijk natuurlijk terug op een geweldig toernooi. En uh, ja, vierde ronde in wens wens is natuurlijk uh, ja, goed. Is het ook een beetje een dubbel gevoel? Want je wint uiteindelijk die tweede set. Maar dan gaat het helemaal mis in die derde. Die geef je eigenlijk weg. 14 punten op rij, twee service breaks. Hoe, hoe, hoe is dat gekomen? Ja, um, ja tweede set speelde ik eigenlijk een stuk agressiever. En uh, ja, tegen zo'n meisje als je de eerste paar ballen niet diep genoeg slaat of niet hard genoeg, dan gaan ze er meteen uh, bovenop. En uh, ja, dat gebeurde in de derde set. Heb je ook momenten gehad in de wedstrijd dat je echt voelde van... ik kan domineren, ik kan de wedstrijd naar mijn hand zetten? Heb je... In de tweede set ging het beter, maar over het algemeen gesproken. Wat is jouw gevoel daarover? In um, de tweede set ging het een stuk beter. Ik begon meteen goed en uh, ja, eigenlijk toen uh, bleef ik bij. En als je tegen haar bijvoorbeeld voorkomt, gaat ze ook meer ballen missen en... Uh, ja, zoals in de derde set kom ik meteen 3-0 achter. En ja, dan geeft haar natuurlijk ook een heel ander gevoel in de wedstrijd dan als het bijvoorbeeld 2-2 wordt. Heb je je beseft dat je eigenlijk ook een soort kwalificatiewedstrijd speelde voor de Olympische Spelen? Want als je had gewonnen, was je praktisch zeker geweest van de Spelen in Londen. Gaat het nu door je hoofd? Uh, nou, daar ben ik eigenlijk niet zo uh, bezig mee geweest. Nee. En nu? Nou, nu baal ik van de wedstrijd. Maar ook van het missen van de Spelen? Uh, nou ja, ik wist het eigenlijk niet eens, dus ja, had ik het geweten misschien. Eigenlijk wel prettig dat je het dan niet wist. Ja, ik had nooit gedacht voor dat toernooi dat ik het zou ha kunnen halen. Ja, ik uh, weet niet hoeveel punten of iets dat uh, was. En dat zeg je eigenlijk genoeg mee. Ik had nooit gedacht dat ik het zou halen. Je haalt die vierde ronde. Als je terugkijkt op het toernooi, hoe zou je dat zeg maar, evalueren voor jezelf? Uh, nou, ik ben wel heel tevreden over dit toernooi. Ja. En, uh, ik heb een aantal goede wedstrijden gespeeld en uh, goed tennis laten zien. En ik hoop zo... Ja, hiervan te kunnen leren en dan weer verder te gaan. Wat heb je kunnen leren? Nou, zoals, zoals die derde set en uh, bijvoorbeeld een andere wedstrijden ook. Dat ik heel goed tennis laat zien en dan dat ik toch weer afzak. Dus eigenlijk dat het constanter moet worden. Heb je nog gedroomd van een kwartfinale? Uh, nou ja, gedroomd natuurlijk had ik altijd gehoopt, ja. Ja, Het gaat naar huis. Maar eervol verliezen in de vierde ronde. Een biederbericht: Karel Evans heeft de eerste etappe van de Criterium du Dauphiné gewonnen. De bleef na zijn ontsnapping in de slotklim. De Fransman Jérôme Coppel en de Kazak André Kaczynski net voor. Luke Durbridge, winnaar gisteren van de proloog, moest daar overdragen aan de Brit Wiggins. Zijn voorsprong bedraagt nu 1 seconde op de Australië Evans. Dat is dus spannend. Dan heb ik nog een berichtje? Ja, een recordschorsing in de Bundesliga. speler Levan Kobiasvili is door de Duitse Voetbalbond geschorst tot eind december. hij heeft toegegeven in de degradatiewedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf De scheidsrechter in de katakombe te hebben geslagen. Een lange schorsing. Einde van langs de lijn. Zometeen even hier, Nick, met het oog op morgen. Veel plezier erbij. Dag.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Dit is Radio 1.